Ik ben trots op mijn uiterlijke. Niemand kan mijn kleur vervangen. Voel ik mezelf gewapend door moed en eer. Ik ga door de slagzet als een soldaat, lopen en schieten los op mijn vijanden en vechten als een leeuw. Ik laat mijn kameraden niet achter. Dit is mijn trots om ze te verdedigen. Mijn vijanden willen zijn dood. Mijn kameraden wil ik ze beschermen. Dit is bewijs van moed en eer. Mijn vijanden zijn slecht een zwart niet van gedachten. Ik denk helder na dan hen. Alles moet eraan kapot van de vijanden. Dat is bewijs van geen eer en moed, want ze zijn breed als een duivel. Ik vecht tegen de satan die me wil kapotmaken van gevoelens en gedachten die mij niet kan bemachtigen en verachten. Ik vecht als een leeuw, ik ben bruin als een leeuw, ik voel me trots als een leeuw, ik moet en neer als een leeuw. Ik vecht als een leeuw, ik ben bruin als een leeuw, ik voel me trots als een leeuw, ik moet en neer als een leeuw. Ik loop niet als een leeuw, zo snel als andere leeuwen. Er zijn te veel leeuwen in de lucht, die dus ze allemaal opeten. Voor de honger wil ik niet sterven. met mijn energie kan ik niet meer op de bergen. Maar dit is niet mijn wil, ik kan niet doen als een leeuw, maar roepen voor de waarschuwing. Dit is mijn territorium, mijn eigendom. Niemand kan aan mijn kamer of naar mijn beste familie, voor te killen. Moeten ze naar mij toe komen. Om te willen bewijzen wie de sterkste is, we handelen af als een zaak. Niemand moet erbij betrokken raken, alleen ik en mijn vijanden. Vechten en blijven, vechten voor het leven, maar alleen de sterkste zullen overwinnen. Ik vlieg als een lev, ik ben bruin als een lev, voel me trots als een leeg. ik moet en neer als een Ik vind als een ik ben als ik trots als Ik moet de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Hou je vriend dicht, maar hou je vijand bloed dichter. Want zo zo'n filosoof, hou je wapens omhoog. Ik ben klaar voor de oorlog, laten we samen een strijd voeren tegen alle dauwen. Slachtoffers vol mijn bloed, alles door onze lichaam wat zwarden en missen. We een vitel wat gedaan, is, ik geef de moed niet op. Hier is mijn bewijs van eer en moed. Ik wil als held herdenken worden tussen alle slachtoffers die eraan zijn Die bleven vechten tot het einde. Zo sterk als een nee, zo trots als een nee, zo prachtig als een weer. Ik vecht als een leven. ik ben bruin als een ik voel me trots als een leer, moet en neer als een leer. Ik pak als een leer, ik ben als een leer, voel als een moet en als een